Nou, ik hoop dat de kleine of de lange meditatie van vorige week je een beetje bevallen is. Um, ik had al van iemand vernomen dat, uh, dat ze een beetje in slaap was gevallen. En ja, dat kan. Dat is ook helemaal niet erg. Als je wil slapen, dan slaap je gewoon. En uh, ja, ik heb altijd de overtuiging gehad dat je het toch wel hoort. Dus er uh, blijft altijd iets uh, in, je, in, je, in je geheugen blijven hangen. Maar... Wat je al weet, dat weet je ziel al. En dat hoef je alleen maar naar boven te halen. Nou, doe je ogen maar dicht als je dat wilt. Zet je voeten naast, naast elkaar op de grond en verbind je met de aarde. En zie even de zon voor je, die zo in de, in de, helemaal in de hemel hangt, staat, nergens aan vast zit. En verbind je daarmee. Adem dat licht in. Hou die adem even vast. En adem rustig uit. Het is altijd prettig hè, om je even met het licht te verbinden. Ja, de handleiding zoals het vorige week ging. Om het maar zo te zeggen, de handleiding. Om, om naar binnen in jezelf te gaan. Naar je eigen gevoel. Om in je eigen gevoel te kunnen komen... Heb je, heb je de vorige lezing kunnen, kunnen beluisteren. En eigenlijk is dat niet eens zo heel erg moeilijk. Je hoeft alleen maar je adem even in. Even in te ademen. Even vast te houden. En met een uitademing naar je zonnevlecht te gaan. Dat is de plaats waar je ziel zit. Misschien heb je die meditatie al meegedaan. En... Eh, ja, en ook nu zal deze lezing grotendeels over het leven vanuit je eigen ziel gaan. Een leven dat vol liefde en vrede geleefd kan worden. Waar je gelukkig en blij van wordt. Wie je ook bent. En wat je ook in dit leven op aarde voorstelt. Ja, of niet voorstelt natuurlijk, hè. Een juiste keuze altijd. Want je hebt alleen maar ooit, toen je daar was, waar je altijd bent, alleen je maakt nu af en toe een uitstapje naar de aarde, een heel leven. En ja, en overdag kom je dus op de aarde. Dan maakt het niet uit wie jij bent. Dan heb je dus besloten dat je misschien. Eh, een hele belangrijke functie zal krijgen. Maar dat kan ook alleen als je bepaalde, eh, bepaalde leerprocessen hebt meegemaakt in andere levens. En misschien wilde je dat nu, huppakee, zomaar ineens wel doen, zonder dat je daar iets meer over wist. Dat je meer wist over macht en over liefde en over het kwaad. Maar aan jou is altijd de keuze. Wat jij wilt... En hoe je het leven hier op aarde wilt invullen. Maak dan de verbinding met het licht. Het licht buiten jou. En het licht dat jij zelf bent. Want je bent altijd, altijd een heel groot licht. Ook al denk je heel min over jezelf. En het is dat licht dat binnen in jou zit. En de vorige lezing van vorige week, nummer 103, besloot ik met adem rustig in, houd die adem even vast en laat op de uitademing al je zorgen gaan. Adem dan nog een keer rustig in, laat het licht door je hele lichaam gaan en voel dat licht verankerd in de ziel die jij bent. En adem rustig uit. Jouw vrede is met zoveel kracht en energie, en het is dat wat jij werkelijk bent. Dan voel je wie je werkelijk bent en zul je alle erkenning geven aan jezelf aan dat stukje God dat jij bent. Dan is er niets meer in staat om je uit dat gevoel te halen. Alleen als jij dat zelf wilt, als je je gek laat maken door van alles. Zie je dat dit een hele andere wijze van leven is om in dat gevoel te blijven voel dus rustig in je lichaam en voel de aanwezigheid van het licht van de vrede die ook in jou zit die altijd in jou zat maar die je zelf alle erkenning gegeven hebt, hebt, waarvan jij denkt dat je dat verdient. En voel dat die vrede nu in je zit. En voel dat je nu alle erkenning aan jezelf geeft. Voel dat jij dat bent. Voel dat jij die vrede brengt bent. En straal het straalt uit naar anderen. Je hoeft niemand te veranderen. Je hoeft alleen maar jezelf te veranderen. En daarmee heb je een prestatie verricht. Dat is de grote kracht van het veranderen van anderen. Die andere mensen die wellicht niet uit zichzelf zullen veranderen. Maar die veranderen omdat jij bent... Verandert. Doordat je de rust, de vrede, het Godsgevoel als je dat zo noemen wilt uitstraalt naar anderen. En omdat je dan bent wie je bent. Zodat je anderen het gevoel zult geven, ook zo te willen zijn. Adem nog eens rustig in. Houd die adem even vast en adem rustig uit. Voel in jezelf. Voel het kloppen van je hart. Voel het ademen van je ziel. En voel het zuizen van je bloed. Voel je vast met beide benen op deze aarde. En wees gelukkig met jouw leven. Met het leven dat jij van plan was te leven en waar jij de verantwoording voor hebt. Om dat leven in vrede te leven. Als andere, als andere mensen naar jouw leven kijken, dan weten ze niet dat jij het goddelijke hebt ervaren. Ze weten niet dat jij je bewust bent van de liefde, van God, van die enorme energie, van die vorm, van het onbenoembaar. Ze zien wel de verandering in jou. Maar weten ze ook dat jij dat licht zelf bent geworden? Dat jij besloten hebt, jouw leven in vrede te leven. Ze weten het niet, maar ze zien wel de verandering in jou. verandering, die zich uit in handelen, in jouw handelen, in wat je zegt, dat je nu over de dingen rustiger nadenkt in wat je zegt, maar vooral ook, vooral ook een wat je niet zegt. Liefde zal je veranderen. Je zult de dingen die je tegen anderen wilt zeggen, jouw liefde, jouw liefde geven, je zult in de woorden de, de liefde leggen. Steeds maar weer zul je erover nadenken, dat je de ander wie het ook is, niet zult oordelen of veroordelen. Want weet dat daar geen liefde in zit in deze woorden. Liefde zal je veranderen. Je gevoel, dus werkelijk dat diepe godsgevoel, wat je voelt in jezelf, dat zal je veranderen. Zal je doen nadenken over je leven, hoe je de dingen zegt en je houding naar anderen toe. Het zal je gedachten veranderen. Weet dat je altijd eerst zelf de aanzet moet, brengen, moet maken. Jij dient je daar naartoe te richten en je open te staan, laten staan voor liefdevolle gedachten naar de ander toe. Misschien zit je al heel lang in een patroon van ergernissen en kun je er bijna niet meer uitkomen. Of dat het zo gewoon is op een bepaalde wijze naar andere met anderen om te gaan. Je kinderen misschien, je man, misschien je ex. Bedenk dat je de dingen ook op een andere wijze kunt doen. En dat jij daar de baas over bent, niet de ander. Jij bent de baas over jouw gedachten. Dus het zal je gedachten veranderen op een gegeven moment. Zal je stem veranderen. Het zal je gedragingen veranderen. Als je die liefde in je doorlaat dringen, in je dagelijkse leven, en daar bewust mee bezig bent, dan zal die liefde je tot grote hoogte brengen in de dingen die je doet. Of die je niet doet. Of niet meer doet, maar vanaf nu in vrede doet. Want jij, jij hebt je hart geopend. En jij hebt besloten om voortaan in de liefde van God, van het goddelijke te leven. jij hebt besloten die energie te omvatten. Je daarmee vanuit je gedachten mee te verbinden. Dan voel je, dan weet je je in die eeuwig, eeuwig, altijd durende en onbaatzuchtige liefde. Voel daarin. Die is er voor jou. Misschien wil je de energie, die goddelijke liefde, daarvoor danken. Danken dat het altijd bij je gebleven is. Dat de goddelijke energie de liefde je nooit verlaten had. Zelfs niet toen jij je daarvan afkeert. Altijd bij je bleef, rustig en stil op de achtergrond en altijd, altijd, door alle tijden heen, bereid om je steeds maar weer op de been te helpen, zonder dat jij het in de gaten had. Onze dankbaarheid, onze liefde voor dat enorme licht, die goddelijkheid, dat onbenoembaar, mag zo groot zijn dat we onze dankbaarheid uiten in, in onze totale onbaatzuchtige liefde voor haar, voor haar, die God. Dat die dankbaarheid zich uit in het liefdevol omgaan met anderen. In het zorgvuldig omgaan met anderen. Kunnen we mededogen hebben met anderen. Mensen zijn zo gemakkelijk te kwetsen en van binnen zijn ze zo onzeker, ook al willen ze dat niet laten blijken. Maar ze zijn pas sterk in zichzelf, als ze zich bewust zijn van hun eigen goddelijkheid en dat ook naar buiten brengen, in de mens, in de ziel. Die zij zijn. Danken, ook danken. Voordat we, omdat we weer een stapje dichter zijn gekomen in onze eigen goddelijkheid en daardoor ook onze eigen liefde weer aan anderen kunnen schenken. Hoe voel je je nu? Zit je nog in dat gevoel? Dat liefdevolle gevoel. Dan wordt het je allemaal een beetje te veel. Ben je bang dat je het niet kunt onthouden? Je kunt er alles nog een keer overluisteren. Dat is eenvoudiger dan je denkt. Maar gaat het nu een beetje met je? Misschien heb je nog pijn. In je gevoel of pijn. Pijn in je lichaam. Voel in jezelf. Voel dat je de innerlijke pijn opgenomen hebt in het licht dat jij bent. Iedere keer als je denkt, oh help. Hoe moet ik nu verder? Het probleem blijft. Kom daar niet aan. Daar hoef je niet voor te zorgen. Maar die angst die je zelf hebt, adem dat in. Laat die innerlijke pijn daarvan. Laat dat opgenomen zijn door het licht. Dat jij zelf bent. Het volledige vertrouwen het volledige vertrouwen hebben. In jezelf. Ben je bang dat de pijn weer terugkomt? Weet je... Het licht werkt altijd. En alleen jij kunt het vasthouden. Jij bent Heer en Meester over jezelf, over je lichaam, over je denken. Als je dat licht wilt vasthouden, dan doe je dat. Met je hele gevoel. Dan keer je je daar naartoe. Dan richt je je daar naartoe. En voel je als het ware ondergedompeld in dat licht. Of zoals ik je de vorige week vertelde. Alsof je een mantel om je heen hebt. Of dat je onder een, een douche van goud licht staat. Jij bepaalt dus altijd... Alleen jij kunt het vasthouden. Het licht werkt altijd. Ben je in staat om het licht in jou vast te houden, zodat je geen pijn meer voelt? Welke pijn dan ook. Want weet je, en juist door jouw angst, Laat je er terugkomen. En misschien wil je eens over je eigen, eigen angst rustig nadenken. Dan zie je jezelf nog steeds helemaal in dat licht en dan denk je even over je angst na. Dan mediteer eens de gedachten die je hebt over angst. En dat in die gedachte over jezelf geen liefde zit. Dus kom weer in dat licht. Neem die innerlijke pijn op in het licht dat jij bent. En vertrouwen in jezelf. Want jij bent de baas over jezelf. Jij bent Heer en Meester. Zit in jou ja in je genen zou ik zeggen maar in, in het wezen dat jij bent is alles aanwezig om je te helen op, in welk opzicht dan ook kom weer terug in dat licht en heb vertrouwen in jezelf in de ziel die jij was die jij was bent en altijd zijn zult. Van het begin tot het einde. Het begin dat geen begin is en het einde dat geen einde is. Maar een altijd durende aanwezigheid in het nu. En voel daarin. Adem in je ziel. Maak die verbinding met jezelf. Je hebt een aura en zie dat je licht helemaal, je aura helemaal gevuld is met het licht, met jouw licht. Zie jouw ziel, die steeds een stukje, een stukje dichterbij in dat goddelijke komt, dichterbij God komt, bij die energie komt, totdat je zelf die God geworden bent. Dan zijn de gedachten over angst niet meer nodig en kun je de vrede in jezelf weer herstellen. Adem nog een keer rustig in. Houd die adem even vast. En laat op de uitademing al je zorgen gaan. Zie dat het opgenomen wordt in jouw licht.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 Als je dit zo allemaal hoort, dan besef je dat je op twee manieren kunt denken. Maar ook kunt leven vanuit die twee manieren. En we hebben net het Sinterklaasfeest achter de rug. Misschien hebben jullie het vanavond gehad. Of, um, of nee, wacht even. Deze, deze lezing wordt dinsdag uitgezonden. Dus niet zondag. Dan hebben jullie het afgelopen zondag gehad. Nou. Maar dan is het misschien wel heel handig om die twee manieren van leven... op een hele duidelijke, maar toch ook weer versluierde wijze te benoemen. Sinterklaas, als het leven vanuit je ziel... een zwarte Piet vanuit, het leven, vanuit je, het leven van jezelf, vanuit je ego. Het heeft niets met zwart te maken. En al helemaal, niet, helemaal natuurlijk niet met de naam Piet... Maar het geeft duidelijk aan wat een aangenaam leven voor jou zou zijn: het leven in vrede of het leven in onvrede. Zie je hoe eenvoudig het eigenlijk allemaal is? Ja, inderdaad, nu is het bijna gewogen worden om dit aan mensen door te geven. Er zijn wel andere tijden geweest. Waardoor, waardoor mensen dit eigenaardige Sinterklaas en Zwarte Piet verhaal eh, hebben verzonnen. En misschien was er ook wel ooit iemand die heel vrijgevig was. Maar het is natuurlijk ook heerlijk dat als je uit je ziel leeft, dan kun je alleen maar geven. Dan kun je geven, geven en nog eens geven. Want de bron houdt nooit op, Hij raakt nooit droog. Hij is nooit leeg. Je kunt alles geven terwijl als je uit je uit je ego leeft als je dan alles geeft dan raak je op dan kun je niet meer dan raak je leeg ja het was een tijd uh, het was in de tijd dat uh, deze waarheden inderdaad versluierd werden. Dus eigenlijk alleen maar, net als de sprookjes, voor ingewijden herkenbaar waren, maar ingewijden. Gewone mensen die wisten van deze twee vormen. Dus het leven vanuit de ziel en het leven vanuit het ego. En in een van de lezingen die ik bij mij thuis hield, heb ik twee koekjes gebruikt die ik boven elkaar hield. Het ene koekje was het ego en het koekje daaronder... En dat heeft dan niet met boven en onder te maken, maar een andere koekje is de ziel. En toen heb ik het uitgelegd dat het ene koekje gewoon op kan gaan in het andere koekje. En toen heb ik ze maar opgegeten. Kijk, zo kun je dat dus ook doen. Want waarom, zo zou je jezelf kunnen afvragen, zit je zo vast in je ego? Je kunt er helemaal niets mee. Je zit, zit eigenlijk verward en vast in het denken van de aarde. Daar kan de aarde niets aan doen. Maar het is een omgekeerd denken. Dus voor in mijn oren, ja, ik heb het natuurlijk vroeger ook gedaan. Dan weet ik het nog zo goed, maar volkomen onlogisch. Toen moest ik daar aan denken, toen ik een week, vorige week was het geloof ik, National Geographic, was een prachtige reportage over de maanlanding. En eh, daar had je een schitterende opname, ik weet niet eens van wanneer, ergens in de jaren 60 denk ik, 70. En, <tiek> het was een prachtige opname van de aarde, de blauwe aarde, die zomaar helemaal in het, in het universum, in het, in het heelal, hing, nergens aan vast. En dan zag je hem dus, vanuit dat gevoel, kijk je naar de aarde, zie je dat de aarde draait om zijn eigen as, dat de dingen net anders om zijn, dat je die masker niet nodig hebt, dat je vanuit de ziel kunt leven, dat de ander niet schuldig is. En dat wat je ergert aan de ander, een tekortkoming bij jezelf is. Want dat is leren leven vanuit, vanuit het ego. Maar om uit dat ego te kunnen, te komen, kun je erover nadenken. Om alle schillen, alle maskers van je af te laten gooien, af te werpen. Om erover na te denken, dat wat je zo vreselijk ergert aan de ander, bij jou de grootste tekortkoming is. En als het moeilijk voor je is om daarover na te denken, voel dan in je ziel, daar zit de liefde, daar zit de grote liefde, die helpt je. Om dat denken naar de liefde toe te brengen? En niet vanuit de narrigheid te denken of van de irritatie. Ja, ik vroeg me net af: waarom zou je waarom zou je zo vastzitten in je ego? Heb je steeds maar weer die bevestiging nodig om te laten zien wie je bent? Maar dat ben je helemaal niet. Je bent die mens die vanuit de ziel leeft. Dat is wat je bent. En vanuit het ego is, dat ben je niet. Dat ben je niet echt. Dat is een schijn voorstellen van jezelf. Dat is jij met een masker op. Als je nu eens kijkt naar al die mensen om je heen, al die mensen die jou kennen en je weet van jezelf dat je nog steeds dat masker op hebt, is dat eerlijk naar hen toe? Laat je dan je werkelijke zelf zien? Waar ben je bang voor? Je? Zie dat die mensen naar jou kijken dat voor heel veel mensen het niets uitmaakt ook al heb je honderdduizend maskers op en zie je hoe ontzettend groot die liefde is wat denk je nou werkelijk dat ze jou niet doorzien vele wel en ondanks al jouw maskers houden ze toch van je hoef ik mijn masker toch niet te laten vallen? Zul je misschien wel denken? Dat kan. Die vrijheid heb je. Natuurlijk. Maar natuurlijk. En zo kun je doorgaan. In het huidige nu. Als jouw vrije wil. Maar je weet natuurlijk ook. Dat je in het denken. Van de verleden tijd zit. Van de tijd die al. Achter ons ligt. Voor de verandering. De toekomst. Het uitgebreide nu. Gaat de verandering in. De verandering van denken. De verandering van het in liefde tegemoet treden van anderen. En in die verandering zit alle kracht. De kracht en de energie. Die door je heen stroomt om een liefdevol leven te leven. Om de vrede in jezelf te hervinden. Maar zoals gezegd, jij mag altijd bepalen hoe je denkt. In het denken van vroeger moest dat denken geheim gehouden worden. Anders ging je kop eraf. Nu in deze tijd is het niet meer geheim. Het is naar buiten gekomen. Het is naar boven gekomen. Het is uit je herinnering gekomen. En het is er ook voor jou. Laat je harde schil smelten. Gooi je masker van je af. Treed met open vizier op de mensen af. En laat in je gevoel het mededogen toe. Kijk eens hoe erop je gereageerd wordt als je zo bent. Mensen zijn gewoon verheugd, blij, gelukkig. En je kijkt naar mensen zoals jij ook graag wilt, dat zij naar jou kijken. Vol liefde. En je hoopt, heel klein beetje diep in je hart, dat zij, zij jou ook aardig zullen vinden. Maar, dat heb je eigenlijk niet meer nodig. Daar ben je niet meer afhankelijk van. Want je hebt die liefde in jezelf nu gevonden. Die warmte, dat licht, dat enorme godsgevoel. Je kunt het leven nu aan. Zonder de poespas van allerlei kunstgrepen waarvan je gedacht had dat je ze nodig had. En wat we dan het ego noemen. En je leeft je leven nu, vanuit je eigen innerlijke zelf. En inderdaad, aan de buitenkant is dit niet te zien. Dat wil zeggen, de meeste mensen zien het niet. Moet je wel zeggen dat het voor sommigen hier op aarde wel degelijk te zien is. Soms kunnen we mensen zien die gewoon een, ja, het heeft niks met hun kleding te maken, maar een, ja, een, een, een grijze uit, uitstraling hebben. Ik heb dan ongelooflijk veel mededogen met hen. Ja, je zou kunnen zeggen, ik zou erop af willen gaan, dat ze in mijn armen willen sluiten. Maar ze wensen het niet, ze willen het niet. En dat dien je te respecteren. Voor iedereen is een eigen weg. En niet iedereen hoeft op jouw weg mee te lopen. Ja, het kan pijn doen, maar niet echt natuurlijk, hè. Want je weet dat zij ook alles moeten meemaken wat jij ook hebt meegemaakt. We kunnen niets overslaan. Ook de mensen die zich in dat, dat grijze gevoel bewegen, kunnen niets overslaan. Daar kun je alleen maar mededogen en je liefde geven. En warm zijn. Ondanks het feit dat je weet dat ze over je zullen kwebbelen, of wat dan ook, maar is helemaal niet belangrijk. Je valt in ieder geval op. Ja, je leeft je leven nu vanuit je eigen zelf. En inderdaad, aan de buitenkant is dat niet altijd door iedereen te zien. De God in jou is onzichtbaar. Maar ook voor anderen. Maar je kunt hem alleen maar, of je kunt haar alleen maar, voelen. Diep in jezelf voelen. En de vrede in jezelf voelen. Ondanks het geharre waar om je heen. Onzichtbaar dus. In jezelf. Ongelooflijk hè, eigenlijk. <laughs> dat, dat er van je gevraagd wordt om in iets onzichtbaars te geloven. Maar ik zeg altijd, ik geloof er helemaal niet in. Helemaal niet. Ik weet het zeker. Het is heel wat anders. Onzichtbaar dus. Maar oh, zo voelbaar. Zo voelbaar. Net zoals de onvrede onzichtbaar was. Waar zich uit de gekrijs, geschreeuw, gebrul. Maar waar zoveel mensen leven na leven in vastzaad. Zie je hoe gemakkelijk, hoe gemakkelijk het je wordt gemaakt nu in deze tijd om in je eigen ziel in jezelf te geloven. Nou, niet te geloven nogmaals, maar zeker te weten. Misschien heb je mededogen met jezelf, met al die levens die je leefde, zonder dat je wist dat het zo eenvoudig was om de vrede in jezelf te herinneren. Maar je moest nog alle ervaringen meemaken, om het tot op de bodem te ervaren. Om je nooit meer uit je evenwicht door onrust, door angst, door gevaren, door kwaadheid, door het kwaad, uit je evenwicht te laten halen. Om met al die ervaringen altijd bewust te zijn van je eigen licht en daarin te staan. het mededogen met jezelf dus, over al die levens, dat je dat niet had. Het mededogen, nu, met al die mensen die dat niet weten. De mensen die nog steeds vastzitten in zichzelf. En daardoor steeds doen wat anderen van hen eisen. is het ongelooflijk dat die energie altijd maar gewoon op ons heeft gewacht leven na leven jaar na jaar altijd maar weer op ons gewacht heeft totdat wij er klaar voor waren dat wij in onszelf zeiden maar genoeg is genoeg en nu, nu richten we ons naar het licht zie dat het licht dat nooit met ons heeft gedaan, het heeft nooit gezegd, tot hier en niet verder. Maar dat dienden wij wel te doen, om ons te realiseren dat dat licht in ons was. En te realiseren dat het licht ons altijd heeft beschermd, altijd in ons geweest is. En altijd rustig heeft afgewacht dat wij er klaar voor waren. Zie je die enorme kracht van de liefde, van liefde met een hoofdletter, maar allemaal hoofdletters? En zie je de kracht van de liefde die nu ook rustig afwacht, tot de wereld bereid is om te veranderen? Wat een mededogen met ons mensen. Kunnen wij dat ook opbrengen, dat mededogen die liefde? Zal ons Juist als wij denken aan al die mensen die zich nog achter het kwaad hebben geschaaid, die denken dat dat hun leven is, die nog steeds in die illusie vastzitten met hun gedachten en daardoor ook in hun dagelijkse leven. Maar laten we ook mededogen hebben met hen die op die dwaalweg zijn beland. Die in dat schijnlicht vastgehouden worden. Juist daardoor, door dat mededogen, door die liefde, laten wij ons niet tot hetzelfde manipuleren. Maar we gaan ook de andere wang toekeren door hen niet te veroordelen of te oordelen. Mensen mogen altijd doen wat ze willen. Er is niets wat hen tegenhoudt, als zij negatieve gedachten hebben. Ze zullen elkaar vinden, wat je uitstraalt, trek je aan in hun negatieve, kwade daden. Maar als wij precies zo doen, halen wij onszelf ook naar dat kwaad. Een mededogen is een andere weg. Mededogen kan ook deze mensen op weg helpen naar een vreugdevol leven. Want iedereen kan altijd op ieder moment de keuze in zichzelf maken om te veranderen. Je zou je kunnen afvragen hoe het komt dat er nu zoveel mensen zijn die duidelijk maken dat je een totaal ander leven kunt krijgen als je je aandacht naar jezelf, binnen jezelf gaat richten. Er is iets in mensen om hun geluk, om hun vrede aan anderen over te dragen. Om het hen eenvoudig te maken. Om hen niet zo te laten lijden als zij gedaan hebben. Om hen die weg te wijzen, om hen mee te laten gaan in de liefde, mee te laten gaan in het grote geheel waar wij alle deel van uitmaken. Want we willen niemand achterlaten, en toch. Laten we iedereen zijn eigen vrijheid. En alleen met de totale vrije wil is het mogelijk om eindelijk na vele levens van diepe ellende, ongelooflijk veel verdriet. De vrijheid in jezelf te voelen. Stel je de mensen voor die, die, die langs de weg zwerven. De miljoenen mensen die ongelooflijk veel verdriet, ellende, ziekte en armoede hebben. We kunnen iedereen helpen. En gelukkig wordt dat dus ook door heel veel mensen gedaan. En maar we kunnen ook op een andere wijze denken. En wellicht zal dat hard in je oren klinken, maar het is een, toch een hele liefde, liefdevolle andere wijze van denken. Je kunt het je afvragen helpt het hen, hoe lang helpt het hen vallen ze weer terug en hoe zit een denkwereld in elkaar afhankelijk te zijn van anderen is geen prettig gevoel maar weet dat het zoals vaak gezegd slechts één gedachte verwijderd is van de herinnering in jezelf de herinnering van vrede, van liefde. Maar dat geldt niet alleen voor de allerarmste in deze wereld, maar ook voor de mensen hier in dit rijke land. Zelfs misschien juist ook hier. Mensen denken hetzelfde. Het denken heeft zich vastgezet in een gevoel dat er voor hen toch niets is. En dat je van een dubbeltje geen kwartje kunt worden. Wat zijn die gedachten toch vreselijk. Door simpelweg met je gedachten naar je gevoel te gaan. En je niet laten meeslepen door de emotie van de ellende, van ziekte en wat niet al. Kom je in een andere wereld. Kom je in een wereld waarin jij de baas bent. Jouw gedachtenwereld. In iedere gedachte aan positiviteit maakt het gevoel in jou een stukje groter. Dit komt in de wereld van jouw eigen licht. En je kunt je er heel eenvoudig mee verbinden door je eraan over te geven. Zomaar weer ineens een uur voorbij en ik heb nog veel meer wat ik eigenlijk wil vertellen, maar dat doe ik dan maar weer volgende week. En lieve mensen, ook nu weer heel veel dank voor het luisteren. En als je wilt, alle mijn lezingen zijn te beluisteren en je kunt het bekijken ook op, op mijn website ikHra.nl en je kunt vragen stellen. De lezingen voor Indigo Soul Station, die worden twee weken op de dinsdag en dan de derde week weer op de zondagavond gedaan. Maar nogmaals, je kunt ze altijd nog een keer één week lang op het Indigo Soul Station archief beluisteren, of alles via mijn website. Nogmaals. Heel hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week dinsdag. Dag.